10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Activisten in de Syrische stad Homs melden dat het leger... tanks heeft weggehaald uit de stad op de dag dat de eerste waarnemers... van de Arabische Liga op weg zijn naar Homs. Volgens andere activisten heeft het leger een paar uur voor de aankomst... van de waarnemers nog de aanval geopend op activisten. Daarbij zouden vier doden zijn gevallen. Het dodental van de afgelopen dagen in Homs zou daarmee op 60 zijn gekomen. De waarnemers gaan na of Syrië de belofte nakomt om geen geweld meer tegen betogers te gebruiken. Vandaag gaan de eerste 50 waarnemers naar Homs. In totaal gaan er 150 waarnemers naar verschillende steden in Syrië. Staatssecretaris Wekers wil dat de WOZ-waarde van alle huizen openbaar wordt. Hij hoopt dat er op die manier meer begrip ontstaat voor de taxaties en minder bezwaarschriften worden ingediend. De vereniging Eigen Huis is blij met de plannen, omdat huiseigenaren nu vaak niet snappen van de berekeningen van gemeenten. Dat is moeilijk te begrijpen. Je krijgt dan een, een waardebepaling in de bus en de gemeente noemt daarbij drie referentiepanden. En daar, daar gaat het vaak mis. Want mensen zeggen: het ja, is helemaal geen vergelijkbaar huis met dat van mij. Ik heb bijvoorbeeld een rijtjeshuis en het staat daar een twee onder één kapwoning op of een vrijstaand huis. Dus hoe kan je dat nou vergelijken? De WOZ-waarde van een huis bepaalt de hoogte van onder meer de onroerende zaakbelasting en het eigen woningforfait.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 Na het vertrek van de Amerikanen vorige week... is in Irak een machtsstrijd uitgebroken... tussen Soenitische en Shiitische groepen. Al-Qaeda is Soenitisch. De aanslagen waren vooral in de Shiitische wijken in Bagdad. Agressie en geweld komen in gevangenissen nog veel voor. En ook de werkdruk voor het personeel is nog steeds hoog. Dat concludeert de arbeidsinspectie na controles op 45 locaties... waarvan het vermoeden was dat er wat mis was. In bijna 80 procent van de gevallen bleek dat ook zo te zijn... De arbeidsinspectie. Het gaat om de agressie van de kant van de gedetineerden. als ook van bezoekers. En wat, wat toch ook al verontrustend is. dat men ook laat zeggen, zelf onderling. Hele ongewenste omgangsvormen heeft. en elkaar uitprobeert. en daarmee ook stress veroorzaakt. Een paar jaar geleden werd al een plan van aanpak tegen agressie opgesteld. maar daar is volgens de inspectie weinig van terechtgekomen. Dan is weer nog bewolkt, hier en daar wat motregen. Later in het uiterste zuiden een kleine kans op zon. De temperatuur een graad of 10. Morgen begint met wat zon. Later volgt de bewolking en een beetje regen bij een graad of 8. Het is easy december bij WKAM.nl. Ook je eindejaars aankopen shop je vanuit je luie Nu tot 300 euro korting op elektronica en huishoudapparatuur. Eerst Weekamp.nl. De Peugeot 107 met airco heeft u nu voor slechts 7.995 euro. Zonder voorwaarden of bijkomende kosten. Dus en verder helemaal eh, niks. Geen cent meer. Geen cent te veel hoor. <gijen> ja, zal ik dan nog even een website noemen? Ja, doe ik dat. Kijk op Peugeot.nl of ga naar uw dealer.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 De laatste dagen van het jaar op één. Deborah Blekkenhorst en Sven Kokkelman... Goedemorgen en u bent weer terug bij de laatste dagen van het jaar op 1. Geen gewone programmering dus deze week, maar wij gezamenlijk, de VARA, Caro en NTR... richten in de ochtend de blik op mensen die eh, misschien wat meer dan normaal dit jaar... in het nieuws waren en het nieuws domineerden. Vandaag aan tafel voormalig president van de Nederlandse bank Noude Welling, advocaat en lid van de ledenraad van Ajax K. Molenaar en schrijver Peter Buwalda. En voordat we met hen weer verder gaan praten, gaan we eerst naar Alfa aan de Rijn.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 Bij een van de ingangen van de supermarkt, waar Tristan van der Vlis op 9 april van dit jaar tot zijn gruwelijke daad kwam. Hier kijkt men niet meer op van een microfoon of een camera. Zozeer is men eraan gewend hier. Um, zo ook de voorzitter van de Winkeliersvereniging, Robert Grotehuis. Hoeveelste interviews is het nu dat u geeft hierover? Ik denk tussen de 80 en 100 interviews. Zegt u nog wel eens iets nieuws? Of is dat steeds dezelfde? Het is eigenlijk bijna wel hetzelfde wat we vertellen. Want uh, ja, er komt weinig nieuws bij. Want uh, het is afgelopen en uh, wij zijn er een beetje klaar mee. Dus, uh... ja. Nou, nog één keer dan. Hij kwam hier binnen hè, door een soort van uh, buiteningang. En hoe, hoe, toen is hij dit winkelcentrum hier zo binnengelopen? Ja, hij is naar binnen gelopen en hij is uh, eigenlijk gelijk om zich heen beginnen te schieten. En hij is de eerste drie slachtoffers gemaakt. Uh, eigenlijk in de eerste uh, 100 vierkante meter waar hij uh, uh, begon te schieten. Waar was u op dat moment? Ik was uh, net vijf minuten geleden uit het winkelcentrum vertrokken naar huis. En ik was ook weer binnen vijf minuten terug, want ik werd gebeld door mijn personeel omdat uh, ja, geschoten werd in de ridderhof. Dus ja, dan ga je snel hierheen. Ja, dan ga je snel hierheen. Dat klinkt voor mij niet zo logisch. Um... In, in, in een soort van, hoe moet ik dat zeggen, in een soort waas of een weloverwogen beslissing? Nou, weloverwogen beslissing, ook omdat uh, ja, mijn eigen personeel en uh, met twee zaken die zijn, uh, zijn belangrijk voor mij, maar ook het winkelcentrum. Ook omdat uh, ja, de trokkenheid bij het winkelcentrum en ondernemers uh, is zeer groot, ja, dan vind ik ook dat je hier moet zijn. Ja, en toen kwam u hier aan, uh, we staan nu op die plek, wat trof u eraan? Uh, nou, alleen maar naar, uh, ja, uh, lichamen en uh, gewonde mensen en uh, grote paniek. Uh, hij had in, in, inmiddels hij zichzelf door zijn hoofd geschoten. En uh, ja, mijn uh, zorg is gewoon geweest dat uh, iedereen uh, snel uh, door de ambulanceboeders geholpen werd. En uh, dat ondernemers uh, ja, bij elkaar konden komen om uh, dingen te regelen. Maar toen u dat winkelcentrum hier binnenging, wist u nog niet dat, uh, dat Tristan van der Flis al dood was? Uh, nee, maar ja, dat is een, uh, ja, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ik ben gewoon naar binnen gegaan. Mm. Voor mij is het veel belangrijker uh, wat ik aantref en uh, wat er aan de hand is. Als wat, ik, als wat hij gaat doen. Ik bedoel, uh, ja. En in uw winkels was men ongedeerd? Ja, allemaal. Ja. Mensen zijn echt weggedoken en uh, naar achter gerend. Dus uh, ja, we zijn uh, gelukkig allemaal ongedeerd geweest. Nou, de winkeliers hier zijn de media-aandacht meer dan zat. Um, uh, want niet alleen journalisten vragen naar hun ervaringen natuurlijk, maar ook klanten. Uh, en daarmee worden die gruwelijke herinneringen natuurlijk nog een keer opgerakeld. Hoe is het nu met de winkeliers in het algemeen? Uh, over het algemeen gaan, uh, gaat het goed met ondernemers. Uh, alle mensen zijn gewoon weer aan het werk op na, die, uh, uh, die heeft een uh, terugval gehad uh, anderhalf, twee maanden geleden. En voor de rest is iedereen weer aan het werk. En uh, ja, we gaan er weer voor. Ja, en, en, maar zijn er ook mensen gestopt met hun winkel hierdoor? Uh, nou, of, of het hierdoor is gekomen, weet ik niet. Economisch zijn er mensen uh, die al het niet zo goed hadden, zijn gestopt met hun winkel. Uh, ja, die zijn... Uh, Anders gaan doen. Ja, want het ging al een tijdje niet zo goed hè, met het winkelcentrum. Uh, nou, het is ja, het, is, het winkelcentrum is wat verouderd en het uh, bezoekersaantal liep een beetje terug de afgelopen jaren. Uh, maar uh, nu met de nieuwe supermarkt uh, zien we wel weer wat uh, nieuwe gezichten en uh, onze klantenaantallen lopen weer, uh, weer op en dat is wel voor, positief voor het winkelcentrum. U heeft ook leningen gekregen van de gemeente, een aantal winkeliers? Heeft dat geholpen? Uh, ja, ja, ja, zeker. De ondernemers die het financieel wat moeilijker hadden, die hebben een uh, renteloze lening van de gemeente gekregen. En uh, ja, die zijn daardoor geholpen natuurlijk. Maar niet alle ondernemers hebben daar gebruik van gemaakt. Nee. Merkt u nog iets van, uh, hoe zou je het zeggen, uh, ramptoerisme? Uh, dat mensen hier naartoe trekken? Heeft deze plek ook nog een bepaald imago of niet? Uh, ja, dat weet ik niet. Ik, dat zou ik aan de mensen zelf moeten vragen. Maar de eerste weken was dat natuurlijk wel zo. Toen was ik echt ramptoerist. Uh, daarna is dat eigenlijk teruggelopen en, uh... Ja. Je ziet eigenlijk geen extra mensen van buiten Alphen aan de Rijn... die hier in het winkelcentrum komen kijken wat er allemaal gebeurd is. Dat is eigenlijk een beetje over. Dat was de eerste twee weken en daarna is dat uh, heel snel afgelopen. Samenhorigheid onder winkeliers, is die gegroeid? Ja, ja. ja, Vooral uh, de mensen die uh, het crisisteam uh, waren. Die zijn heel erg naar elkaar toegekomen. En uh, ja, dat is gewoon een uh, fantastische sfeer onder de ondernemers uh, ontstaan. Nou, praat ik hier zo verder met burgemeester Bas Eenhoorn van Alphen aan de Rijn. Is hij een steun geweest voor de winkeliers? Uh, ja, heel erg. Ja. We waren blij dat hij als uh, nieuw bestuurder, uh, een invalbestuurder zeg maar, uh, voor de oude burgemeester die ziek is geworden, uh, hier was gekomen op deze plek. En uh, ja, wat dat betreft heeft hij het fantastisch in onze ogen gedaan. Oké, okay, want hij is ook verkozen tot beste bestuurder van het jaar. En ik ga hem zo vragen wat hij er allemaal voor heeft moeten doen. Dank u wel. Alsjeblieft. Aldus van Sander Bartling vanuit winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Peter de Hier hiernaast mij ligt nou bijna een kilo papier, dat is je boek. Mm -hmm. <laughs> Bonita Avenue, um, uh, nou ja, aan alle kanten genomineerd zal ik maar zeggen. Gaat ook over rampspoed, speelt in Enschede voor een, voor een deel. Ja, um, als je nou zo'n ramp in Alphen aan de Rijn, want zo mag je het in ieder geval wel een persoonlijke tragedie voor alle slachtoffers daar noemen. En, uh, en ook voor de familie van de dader. Is dat iets wat je meteen doet... Uh, nadenken over een nieuw boek? Nee, of helemaal of niet. denk je gewoon, nee, nee. ik ben geschokt en wat gebeurt daar allemaal? Nou, ik, ik, toen ik dat zo hoorde, dat mensen als moet zien binnenkomen... lopen de grote uh, miterleur uh, onder de arm, zeg maar... De, dan schrik je ineens weer opnieuw, hè? Want uh, je vergeet hoe indrukwekkend dat moet zijn voor de mensen die het zien... en meemaken. Maar in mijn boek De Vuurwerkrampen was eigenlijk helemaal niet uh, bedoeld... om erin te schrijven. Alleen ik had Enschede in 2000 helemaal al opgeroepen en beschreven. En toen kwam ik erachter dat dat, dat jaar... Het jaar was van de vuurwerkramp en toen kon ik een aantal dingen doen. Of de hele zaak verplaatsen naar Delft of Eindhoven, waar ook een technische universiteit zit. Ja. Of uh, eerder gaan zitten, in 1999, maar dat vond ik een beetje laf. Ja. Natuurlijk uiteindelijk pas toen ik al twee jaar bezig was besloten om de in te verwerken. Maar het was niet mijn opzet of zo. Ken je molenaar in Broek en Waterland? Hallo. Hallo. En toen u dat drama in Alphen aan de Rijn meekreeg, wat dacht u toen? Nou ja, bij mij gaat dan altijd de gedachte terug naar die ramp in Volendam. Met het Café Het ik... Hemeltje, de, ram, ja, de brand. Ja, het Café Het Hemeltje, ja. ja dat is toch een, uh, laat ik zeggen, een vergelijkbare impact. Hoewel de oorzaak een hele andere is. Dus ja, het uh, grijpt mij altijd wel aan. Want uh, wij hadden ook binnen de familie hadden we een slachtoffer. Dus ja, dat is, uh, dat is altijd vrij heftig. U bent ook advocaat. Klopt. Kijkt u vanuit die hoedanigheid nog uh, met bijzondere ogen naar zo'n uh, uh, zo persoonlijk drama? Eh... Um... Nee, nee, niet als advocaat. Nee, nee. Het persoonlijke drama dat is echt uh, ja, dat is iets uh, emotioneels. Wat, wat de mensen gewoon op een bepaald niveau zelf moeten gaan verwerken. En ja, dan, dan heeft het weinig nut om daar als advocaat uh, met een advocaatoog naar te kijken. Ja. En dan dacht u tegelijkertijd: nou ja, bij Ajax vallen de problemen nog wel mee. als je zoiets uh, vreselijks in het dagelijks leven meemaakt? Nou ja, precies. Dat, dat, dat wordt zo overtrokken en dat wordt zo uh, uitvergroot. Ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn. Maar op een of andere manier is Ajax altijd hot. Want ik denk als een, een, een dergelijke controverse zich zou voltrekken in Eindhoven of in Rotterdam. Dat de media aandacht een stuk kleiner zou zijn. Maar Ajax heeft ja, op een of andere manier heeft hij gewoon een bepaalde magie. Die, uh, die voor een bepaalde aantrekkingskracht zorgt. Wordt u daar ook wel eens moe van, meneer Molenaar, dat alles wat u doet onder een vergrootglas komt? Uh, nou ja, moe in die zin dat het behoorlijk wat tijd en aandacht vergt. Eh, naast alle dingen die je doet, om het uh, althans te proberen in, in, in goede banen te leiden... Word je constant inderdaad gebeld en, en, en gevraagd en, en uh, wordt er om commentaar verzocht. En uh, nou ja, ongeveer 90% van die verzoeken die uh, houd je af. En soms laat je je inderdaad verleiden om, uh, en niet alleen verleiden, maar dan vind ik het ook noodzakelijk, om aan de mensen die daar echt in geïnteresseerd zijn, en dan heb ik het vooral over de supporters, hè, de echte Ajax-supporters, om die uh, op de hoogte te brengen van wat zich daadwerkelijk op de achtergrond afspeelt. Denkt u dan nooit eens als u zo aan het relativeren slaat, ook bijvoorbeeld door zo'n zo gebeurtenis in een ander deel van het land, ik stop ermee? Ja goed, maar dan, kijk je kan alles wat dat betreft dood relativeren. De mooiste opmerking uh, is wat dat betreft denk ik van Johan Derksen. Dat hij zei, ja het voetbal is de belangrijkste bijzaak ter wereld. Kijk, en als je het zo bekijkt, dan blijft dat allemaal een bijzaak. Maar op een, nogmaals, op een of andere manier zijn mensen daar wel in geïnteresseerd. Dus ja, als je het dood gaat en, en dood wilt relativeren, dat kan. Dan moet je gewoon over alles dus je mond gaan houden, denk ik. Nou, ik, toen u uh, dat, uh, die schietpartij in Alphen aan de Rijn vernam, hebt u hem überhaupt vernomen? Of was u toen te druk bezig met weggaan? Nee, ja. natuurlijk heb ik hem eh, vernomen. Uh, natuurlijk heb ik het ervaren als iets uh, afschuwelijks. En tegelijkertijd heb ik me gerealiseerd. Dit soort dingen gebeurt op een aantal plekken in de wereld. Op dit moment dagelijks, bijvoorbeeld in Irak. Maar ineens komt het geweld heel dichtbij. Ja. En als het dichtbij komt, ervaar je het toch weer op een heel andere manier. Hebt u ooit gedacht, wat zou ik eigenlijk zeggen als ik minister-president was geweest? Nee, dat heb ik nooit weer gedacht, omdat ik me nooit in die positie heb, eh, heb verplaatst. Nee, de fluisterende stem in Den Haag zeiden wel eens, zeker in de periode Balkenende, eigenlijk ja. vindt Welling dat hij zelf in het torentje had moeten zitten. Ja, maar Nederland is één groot fluistercircuit. Uh, is het onjuist? Uh, <racht> Nou, dat is, een, nee, dat is een therapie misschien voor sommigen. Een torentje? Nee, oh. fluisteren. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> maar is het onjuist wat er werd gefluisterd? Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nooit één seconde over, over nagedacht. Het dus heeft, het is onjuist? Één, het is volstrekt onjuist. Okay. <laughs> het, het sprookje waar u eerder al uh, even aan refereerde. Er zijn heel wat sprookjes, ja, maar nogmaals, dat, uh, dat is voor sommigen therapie. Uh, voor anderen is het gewoon: uh, ja, je moet wat doen. Uh, en dan gooi je er maar weer een roddel tegen. Tijdsverdrijf. Tijdsverdrijf ja. Ja, en fluisteren rustig verder. Ja, ja. Zo dan kijken we het... nogal nadrukkelijk in onze richting eigenlijk. <laughs> ik heb nou, we hadden zo even al een heel interessante discussie over uh, uh, uh, welk een diepe verlangen ik. Eh, tot in lengte de dagen op de bank zou blijven zitten... nadat ja. ik er 30 jaar had gezeten. Ja, u dat, hebt zelf uh, gezegd dat dat niet waar was, dus ja. De bank zit ja. Ja. <lacht> aparte betekenis in dit geval, ja. Thuis ja. wellicht dan, nu. Nee, nee, dat, nee dat, ben ik, dat ben ik niet van plan, dus... Uh. Peter Bualda uh, debuteerde dit jaar met het boek Bonita Evenu. We hadden het er al even over. Direct volgden nominaties voor alle grote literatuurprijzen. En er werden er ook wel degelijk een paar gewonnen. Uh, de Nederlands-Vlaamse Academica Debutantenprijs... en de Selectus Debutprijs. Ja, ja. ja dat is niet niks. Nee, dat is niet niks. Nee, nee. Nee, daar was ik ook wel heel blij mee. Ik besef me vooral achteraf pas dat je debuutprijzen maar één keer kunt winnen. Ja. ja dus het is eigenlijk best wel belangrijk om ze dan te winnen. Wat en als nummer is, twee zorgt, dus is het ja. geen ja, ja, ja. ja, kijk, als je de ACO, wat ook gebeurt, dus niet wint of de Libris niet wint... dan kan dat een andere keer misschien nog. Want maar... daar noemen we de twee. Twee grote. De ja. NS Publieksprijs was er ook nog en de Gouden Strop. Ja. Um, ja, en de Kantel en ja, een aantal. Ja. Bouwt ja, u daar... daar dan van? Wat die het juist dat niet die... zijn. Nou... Uh, toen de uh, toen, dat, toen ik die niet won, toen vond ik dat wel even jammer. Want toen koppelde ik dat uh, direct aan verkoop. Ik dacht, als ik de Libres win, dan wordt het een bestseller. En ga ik door het plafond? Ja, maar op, toen voor de Ako genomineerd was, dus, toen was het boek inmiddels al een bestseller geworden. En toen zat ik eigenlijk heel ontspannen daar in het zaaltje, moet ik zeggen. En toen ik hem niet won, uh, vond ik dat, uh, ik denk een minuut of drie, echt heel erg. En daarna niet meer. Dacht u waar. Ah. Ja, ah. ah. op een gegeven mo moeten we weer verder. Na drie minuten. <laughs> dit weekend was, stond er een zeer opmerkelijk interview in Volkskrant magazine met u door ja. u ook. Ja. De interviewer of de schrijver interviewt zichzelf in ja, deze. Ik, ja, ik, ik, ja, Jij klopt, ja. Ja ligt Ja. Ja, ik, ik heb mezelf ja, geïnterviewd. Ik, ik was dit jaar zo vaak geïnterviewd. Ze dus vroegen aan mij van uh, zeg je eens over je eigen jaar. Dat was de opdracht. Ja. Toen dacht ik van nou, dan laat ik mezelf dan maar eens een keer interviewen. Want er zijn natuurlijk, als je honderd keer geïnterviewd wordt, worden er toch steeds een aantal vragen ja. niet gesteld uit beleefdheid. Zoals meneer of juist uit, uit Venijn. En die dacht ik, laat ik die vraag gewoon aan mezelf stellen. Er sprak ook een soort van moeheid uit. Mijn kap hem weer opgewezen, ja, ja, Ik wil dat ja. zeggen, maar... Ja. Ik dat nog even lief blijven. Misschien is dat, is dat de remedie. Maar er sprak ook een soort van moeheid uit. Een moeheid door al die interviews... en al die mensen die het een en ander willen weten. Nou, dat is een beetje coquetterie, hoor. Want ik vind het natuurlijk ontzettend leuk. En ook een enorme luxe dat er zoveel aandacht is geweest voor mij. En, uh, ja, je talloze debutanten die, die wegzinken in, in vergetelheid. En daar had ik me eigenlijk op ingesteld. Toen ik het last dacht ik deze PTU dat geniet helemaal niet. Nou, wel. Het is van aardig zet onzin. Hè? Ik ben even, het is opgevallen, maar het, het is een beetje een, uh, een kolderieke uitvlucht om niet over mijn eigen succes te hoeven praten. Want dat is natuurlijk uh, het moeilijke. Ik, ik heb heel wat schrijfopdrachten aangenomen. Dit ja. jaar. Het ging allemaal prima. Totdat ze mij vroegen schrijf wat over je eigen jaar. En dat was de lastigste en, wellicht. Ja, en dan over je eigen succes. Maar daar valt er gewoon niet over te schrijven. Waarom nee. niet? Nou, dat vind, ik, dat vind ik van een Onbeschaamdheid en een. Uh... Wat een Nederlandse tuttigheid betekent. Ja, je. nee, nee, dat, dat doen anderen maar. Dat doe ik liever niet. Dus, uh... Maar als je zo debuteert, dan mag je toch een beetje trots zijn op jezelf. En dan mag je toch een beetje koketteren ook met dat soort Nou, ik, dat weet ik niet. Ik denk dat het grootste gevaar voor mij als schrijver is, is luiheid en, en zelfgenoegzaamheid. Ik moet, uh, om, om te kunnen schrijven, om weer, weer zo'n boek te kunnen maken, wat, wat uh, de vergelijking kan doorstaan, moet ik mezelf eigenlijk heel bang maken. En bang zijn voor. voor... Dat het misgaat, dat ik het niet zou kunnen. Dat, terwijl als ik achterover ga leunen en me al het succes een beetje laat aanleunen... dan, dan word ik nonchalant en dan wordt het een minder boek, dat weet ik zeker. Is dit te overtreffen? Uh, tuurlijk. Want dat lijkt me ook de angst, dat je nooit meer zoiets kan maken dat zo goed is. Uh, dank je, maar oh. ja, nee, ik denk van wel. Alleen, daar moet ik wel hard voor werken. Dus uh, om dan maar van je succes te gaan genieten... en je als een soort uh, parsjaar te laten ronddragen een jaar lang... dat is niet goed. <laughs> dus dat doe ik niet. Maar waarom zou je, als je van succes, niet kan geni of van succes zou genieten... niet tot een, een nog een veel beter boek kunnen komen? Waarom moet dat meteen in de hoek van de fobieën en de psychiatrische gevallen worden gezet? Nou, dat, is, dat zijn wel grote woorden ook meteen, hoor. Uh, nee, maar er zit wel een gevaar in... Uh, door, door te denken dat het heel goed gaat en dat het makkelijk is... en, dat, en te vergeten hoeveel moeite het heeft gekost om het te schrijven... Uh, ik heb vier jaar lang geen schouderklopje gehad. want het, Er werd niks verzilverd. Ik, ik las dat boek alleen zelf. Uh, ik schreef het zelf en niemand wist waar ik mee bezig was. Dus niemand zei vier jaar lang tegen mij, je bent goed bezig. En nu zeggen ze het elke dag. Dus er zit echt eelt op allebei mijn schouder, van de <laughs> schouderklopjes. En daar moet ik tegen wapenen. Want als je dat eenmaal gaat geloven zelf... en dat ook normaal gaat vinden... dan kom je nooit meer tot zo'n inspanning. Dan word je langs, misschien wel. Nou ja, minstens laks en erger. Uh, misschien uh, zelfoverschatting of... Uh... Te snel afgeleid of, of niet meer weten hoe, hoeveel moeite het kost. Maar vier jaar lang hiermee bezig geweest. Midden in de nacht opstaan en dan misschien één of twee woorden veranderen. Nou, weer, wel meer hoor. Nou, he, bij wijze van spreken. Ja, ja. Um, vervolgens weer vermoeid het uh, bed inrollen. En dan uh, de dag erna dit weer doen en weer doen en weer doen. En dan al die jaren lang. Dan denk ik, wil je zo'n proces nog wel een keer meemaken en doormaken? Mm, ja, dat, vaak, nou, dat wil ik wel. Ik vond het namelijk ook wel mooi. Dat bergopleven, dat heeft ook een soort uh, charme. Ik, ik vond dit jaar uh, aardig, maar veel minder leuk... dan die jaar dat ik aan het schrijven was. Maar toen heb je nee? jezelf opgesloten. Je hebt jezelf uitgemergeld. Mensen vroegen aan je of je een ongeneeslijke ziekte had. Ja. Of dat ja. niet meer. Je had 21 hoofdstukken geschreven... waar je uiteindelijk bij het nalezen niet tevreden over was. Je hebt zelf rapportcijfers gegeven. Toen ben je alles ja. opnieuw gaan herschrijven... Om, ja. uh, om in de regio van de 8 terecht te komen... op een schaal van 1 tot 10, zal ik maar zeggen. Toen nog een keer... En daar, en daar heb je dan heim mee naar? Ja, uiteindelijk moest het tiener worden. Ja, tuurlijk heb ik de heim mee naar. Dat, dat is werken. Ik denk dat uh, meneer Wellink ook heimwee mee heeft naar de tijden dat het wat zwaarder was, soms is dat helemaal niet erg. Hè? Als het alleen maar van een lei dakje gaat, dan is het geen werk. Dan is het iets anders. Ik weet niet hoe je dat zou moeten noemen. Maar het weerstand hoort erbij. En kijk, dat het goed is geworden, dat komt ook door wat je nu net beschrijft, natuurlijk. Dus in mijn ogen ook niet helemaal toevallig dat het boek overal uh, goed valt. Meneer Wellenk, heeft u het boek gelezen? Ik ben daarin bezig. Ah, want daar heeft u nu ben alle tijd voor. Ik heb het vorige week van hem, van hem gekregen. En, uh, het begin, als je ermee begint, het fascineert me meteen al. En wat mij ook fascineert zijn twee dingen die net gezegd worden. Uh, uh, er waren andere schrijvers in Nederland die zich heel erg goed vonden. Harry Moedis vond zich na zijn debuut, Archibald Strohalm... meteen al een geniale schrijver. En we hadden een volksschrijver, Reve. Die vond zichzelf ook de grootste volksschrijver van het land. Dit is een andere aanpak. En wat mij erg aanspreekt daarbij is ook dat... Eh, je moet moeite doen op een gegeven ogenblik... om iets goeds tot stand te brengen. Er komt niks eh, glad uit, uit je vingers. Dat geldt in elk beroep. Um, eh, als je dat doet, dan is het volgende boek, daar twijfel ik niet aan, beter dan dit. Er zijn weinig debuten die tevens het laatste, eh, die, die zijn er wel, maar die tevens het laatste werk zijn. En meestal zijn de volgende boeken beter, dus dit, het volgende boek wordt nog beter. <lacht> en, ik twijfel er niet aan, maar dat hij dat zelf worden. niet wil zeggen, <lacht> begrijp ik heel goed. En zo omzeilt Peter Buwal de alle vuilkuil, valkuilen die wellicht op zijn pad ja. kunnen komen. Ja, ik, kan ook, ik, ja, ik kan ook wel hoog van de toren blazen, dat wil ik ook wel doen, als jullie dat liever hebben. Maar dat... Nee hoor, dat hoeft niet. Nee. Eventjes, heel eventjes. Heel even. Gewoon. Ja. <laughs> Toch dacht ik, to, to, toen je zo'n beetje naast, naast die prijzen greep ook van... het wordt bijna de Joop Zoetemelk misschien wel van het schrijven heel langzamerhandel. Uh, nou, het, het, het, het was al naar om heel erg doodverf te zijn en niet te winnen. Maar het lijkt me ook best vervelend om uh, te winnen terwijl iemand anders gedoodverfd is. Dus ik denk dat er bij de ACO eigenlijk niet echt een totaal gelukkige uh, kandidaat of uh, mededinger is geweest. Er zijn mensen die, hem helemaal, die hebben hem helemaal verloren. zijn mensen die waren gedoodverf, zoals ik, en die kregen niks. En er is iemand die heeft hem gekregen, terwijl iedereen zei van... Hoe, hoezo dat? Hoe kan dat? Ja, dat, dat is natuurlijk nooit helemaal leuk. Maar zo gaat dat. dat um, uh, Wel vaker, uh, uh, trouwens. Dat, dat, zal, dat zal voor, voor velen inderdaad ja. bekend in de oren klinken. Ja. Dat tweede boek, hè? Um, mm. als dat er dan komt. En um, ja, dat, dat is dan ook weer zo'n lang proces natuurlijk... van werken en nadenken ja. en jezelf uh, misschien wel pijnigen... en, en, en een helsavontuur. Um, is, is dat dan iets um, ja, waarvan nu dan al een idee wellicht in het hoofd zit? Ja, nee, zeker. Zo werkt dat bij mij uh, duidelijk. Want uh, toen ik het eerste boek ging schrijven en ik ging naar uitgevers toe... toen ik nog geen letter op papier had... wist ik eigenlijk ook kristalhelder hoe het zou worden. Dat heb ik nu weer. Ik heb al sinds uh, september of zo een heel uitgewerkt plan. En uh, ik ben ook al bezig. Ik heb al 50 bladzijden geschreven. Alleen sinds het geëxplodeerd is... ik heb het nog niet over de crisis... maar over uh, de verkoop van mijn boek... Uh, heb ik geen tijd. Ben ik altijd uh, hier. Of ik zit met uh, meneer Wellink in de studio... of ik ben, uh, word geïnterviewd, of ik treed op. of ik... ik kan dus niet meer schrijven. Hoe lastig is dat? Want niet uh, schrijven is bijbelen. Heeft u ook al eens ja. gezegd. Nou, okay. Pff, ik heb mezelf wel voorgenomen... dat dit bij het eerste boek hoort. En bij het tweede boek hoort het misschien ook wel straks. Dus uh, ik moet het gewoon even lang leggen, een maand of drie, vier, vijf. En dan uh, kan ik voluit verder aan de tweede, wat ik dus al in mijn hoofd heb. Hoe komt het eigenlijk dat u met Naat nou als een tandem door het leven? <laughs> dat weet ik niet. Het ja, ja. ja, is pas de tweede keer trouwens hoor. Ja, maar het begint, het begint. Het is, begin. is zo'n korte tijd achter elkaar dat het ja. inderdaad opvallend is. ja. Het begint ja. met het onthullen van het geheim van het blikje cola... en het eindigt uh, met z'n tweeën... Uh, ja, ik, ik ga het een nog een beetje. keer herhalen. Voor mij heb ik het op televisie niet gezegd. Maar vanavond heb ik uh, een etentje met mijn ja-club uit Utrecht. Ja. En een daarvan is uh, Mark Prupper. En die, werkt voor, uh, of die heeft gewerkt voor de heer Welk ja. bij de Nederlandse Bank. Aha. Dus ik ben vanavond gebraden haan natuurlijk. Dat denk ja. ik ook. Ja. Ja. <laughs> Eén vraag nog over dat boek. Want het ja. werd verbrand ook. Nee, verscheurd. Of oh, verscheurd. verscheurd. Ja. Ja. Waarom was dat? Ja, dat, heeft, dat is onopgehelderd. Het in een is... boekwinkel was er iemand die het uit de schrappen haalde? Nou, en... in, in tien boekwinkels uh, door heel Nederland. Ja. Uh, en er zijn in totaal iets van 60 of 70 boeken... Uh, de kaft uh, vernield door een of andere... Onverlaat. Weet je wie het is? Uh, nee, nee. hij heeft wel een, een soort excuusbrief uh, getypt op een Remington, uh, anoniem. Een Remington, dat... hoe weet je dat dan? Nou ja, van die typlettertjes, weet je ja, wel. Die, die, die, die, die, die herkennen. in mijn verbeelding. Die worden herkend. Ja, oude uh, en, en ja, overspannen, maar geen uh, naam, uh, nog uh, uh, motief. Het is wel ja. de beste publiciteit die een schrijver zich wensen kan. Ja, het, het heeft in de verkoop niet zoveel gedaan trouwens, hoor. Het was nee? uh, maand of drie naar verschijnen. En de uh, echte... Uh, uh, zeg het, het oplopen van de verkoop... dat was pas met die nominatie en zo. Kijk. Dus, dus het was uh, niet in opdracht? Nee, nee, nee. nee. de naamsbekendheid is, een beetje nou, Ik vind het fijn dat je het even zegt. Want anders was je de enige die het niet had gezegd. Het is me honderd keer gevraagd... en honderd keer denken mensen dat je het zelf doet. Ja, nou, ik krijg een sms'je. Is, is in deze het? dus niet zo. Kan belangrijk zijn. Je weet maar nooit. Ja, ah, de euro is en gevallen. Ge... Nee. Jan krijgt die eenvoud, toch niet? We gaan lunchen volgende week. waarschijnlijk. Ja? <laughs> uh, mag ik zeggen dat dit boek toch wel um, ja, wat redelijk autobiografische elementen bevat? Um, er zit, zit hier en daar wat in, ja, maar niks één op één. Nee, nee. Maar niets. wel ervaringen en, en ja, dingen ja, het is die volstrekt meestoffeert. Er is dus geen zin die je over mijn leven gaat, maar er is ook geen zin die je zonder mijn leven geschreven had kunnen worden. Kijk. Zelfs de naam van de echte vader komt erin voor, al zullen wij niet weten welke ja, dat, is waar. dat is. Ja, dat is waar. Want de echte vader, die, uh, die, daar heeft u geen contact mee? Nee. Maar hij komt wel in het boek voor. Nou. Een beetje? Nee, hoor. Ja, alles een beetje. Nee, maar serieus. niks helemaal, maar alles een beetje. Het is echt, dat is de waarheid. Er zit niemand in die uh, volledig één op één geportretteerd is. Waarom moest hij er wel in? Of in ieder geval een kenmerk van hem? Ja, dat vond ik wel grappig. Omdat de thematiek ook uh, daar wel mee te maken heeft. Het, het, het gaat over een uh, opgebroken gezin. En het gaat over het opvoeden van echte kinderen en van, uh, van stiefkinderen. En uh, dat heb ik van bij meegemaakt in mijn leven. Dus ja. dat vond ik wel... Ach, je zit een beetje te goochelen met namen en zo. Maar dat, dat mag eigenlijk geen naam hebben. Maar de tragiek van deze man, de hoofdpersoon in dit boek, is dat hij uiteindelijk te gronden wordt gericht door zijn eigen kinderen. Zeker. Ja. Zover is het bij u nog niet? Nee, dat ben ik ook niet van plan hoor. Nee. Hè? <laughs> nee. <laughs> dat, dat tweede boek zou dat dan bijvoorbeeld ook weer. Nou ja, hè, u zegt zelf van geen zin kan geschreven zijn zonder uh, ervaring uit mijn echte leven. Mm -hmm. Dus ook in het tweede boek zien we wel, denk ik, wat elementen terug die direct op u kunnen worden tuurlijk, getaald. Tuurlijk, Naar maar het is onmogelijk het voor een fictieschrijver om echt alles te verzinnen. Je kunt een, uh, een personage bedenken, maar je stoffeert het met, met, met karaktertrekken van jezelf, met die van je broer, of van, van je vriendin, of et cetera. En dat zou ik blijven doen, want anders heb ik ook geen stof. Hè? Het, uh, het, moet, het moet levens echt worden, dus moet ik mijn eigen leven inzetten. Waar gaat ik... het over, dat nieuwe boek? Ja, dat vind ik er ook het wel een Het speelt in de, benieuwd, ja. in de wereld van Shell, en het speelt oh. zich voor een groot deel af op Sakkelin, uh, en het speelt zich in de wereld af van de klassieke muziek. Zo. Dat is het enige wat ik er nog over het zijn een zin. hoop elementen die in een, nou ja, misschien wel weer een kilo papier bijeen worden ja, gebracht. Ja, het wordt een uh, complexe toestand. Het wordt weer een dikke, een dikke pil. Ja. Doe ja. rustig je lens even in. Ja. <coughs> Maak hem nat. Uh, want uh, we gaan uh, dit gesprek even onderbreken, want het is bijna half elf voor het nieuws met Jan van der Putten. En daarna zijn we bij u terug met het vervolg van dit uh, gesprek met Nout Wellenke, Kelly Mokee Molenaar en Peter Buwalda. Na het nieuws dus van half elf. Jan van der Putten, Jan. Radio 1, het NOS-journaal. Het Syrische leger heeft tanks weggehaald uit steden, melden activisten. En dat zou zijn gebeurd kort voordat waarnemers van de Arabische Liga naar de stad Homs gingen. En die waarnemers gaan controleren of het Syrische leger inderdaad niet meer op betogen schiet, zoals was beloofd. De vereniging Eigen Huis vindt het een goed idee om de WOZ-waarde van woningen openbaar te maken. Het is een plan van staatssecretaris Wekers om meer begrip te kweken voor taxaties. Want nu maken veel huiseigenaren bezwaar tegen die taxaties. Bezwaar bij de gemeente. De terreurgroep Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de serie bomaanslagen van vorige week donderdag in Irak. Dat blijkt uit een verklaring op fundamentalistische websites. Bij de aanslagen vielen 69 doden en bijna 200 gewonden. En de Nederlandse filmjournalisten hebben de film Drive uitgeroepen... tot beste bioscoopfilm van 2011. Drive is een Amerikaanse film en gaat over een autocoureur. En de beste Nederlandse film werd Rabat, een roadmovie... over drie Marokkaanse Nederlanders die naar Marokko gaan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. U luistert naar de laatste dagen van het jaar. Op 1. Met Deborah Plekkenhorst en Sven Kokkelman. Het is uh, half elf geweest. U bent terug bij de laatste dagen op 1. Het programma van de Caro, de, de VARA en de NTR... in de dagen tussen kerst en oud en nieuw. En in dat. Uh programma, de minister vandaag. Praten we met Noud Welling, eh, voormalig president van de Nederlandse Bank, advocatenlid van de ledenraad van Ajax, Keeje Molenaar en schrijver Peter Buwalda. Eh, Keeje Molenaar, goedemorgen jo, nogmaals. Goedemorgen. Dit gesprek aan het begin van deze uitzending eh, zei u: Adoui eh, van Gaal kan zijn sabbatical wel oh. gaan verlengen, want hij komt waarschijnlijk toch niet naar Ajax. Waarop baseert u dat? Uh, nou, wat ik uh, daar aan, aan, aan had uh, toegevoegd, dat was dat er afgelopen woensdag is er een vergadering geweest, uh, algemene ledenvergadering. Dat wil zeggen dat dan de clubmensen bijeen zijn. Hè? Dus dat staat weer even los van de NV, van de Ajax NV. Maar dan zijn al die clubmensen bij elkaar en die hebben zich toen tijdens die vergadering er waren er geloof ik iets van 262 uh, leden waren verzameld. En die hebben zich toen unaniem opnieuw uitgesproken voor uh, de lijn de, van Johan Cruijff... zoals die al eerder binnen de club was aanvaard door de ledenraad. De, technische, <tossimus> Sorry. de gezondheid, de technische lijn. Ja, de voetbaltechnische lijn, uh, zoals die ook omarmd is uh, binnen, binnen die hele club... Uh, die wordt ook door de nieuw geformeerde bestuursraad wordt die omarmd... en die wordt gewoon verder uitgerold op de toekomst. Nou ja, daarin past laat ik zeggen, de figuur en, en de visie van Louis van Gaal past daarin niet. Waarom niet? Nou, omdat die visies gewoon haaks op elkaar staan. En, en uh, dan zijn er natuurlijk altijd mensen die dan roepen, ja, maar dat moet toch bij elkaar te brengen zijn. Nou, dat is het gewoon niet nog los van uh, de emotionele uh, banden of het, het gebrek daaraan tussen Louis en Johan. Eh, los daarvan. Maar ook de visies, die, die, die staan gewoon haaks op elkaar. Johan. Het, het, het laat ik zeggen, technische plan van Johan is vooral gericht op de individuele ontwikkeling van jeugdspelers. Mm. En dat wil zeggen dat vooral de techniek en de begeleiding door, door, door oud-topspelers van de individu staat bij Johan Cruijff centraal. Ja. Want hij zegt, luister het is prachtig wat er in het verleden gebeurde. Dat al die uh, jeugdteams van Ajax kampioen van Nederland werden. Allemaal prima, gefeliciteerd. Maar het gaat erom dat er aan het einde van elk jaar één of twee en het liefst drie... Talenten doorstromen naar de arena. Ja. En daar heeft het de afgelopen jaren gewoon aan ontbroken. Althans, er stromen wel spelers door. Maar zoals hij dat noemt, dat zijn dan vaak zeventjes of een half... Maar de negens, zoals die vroeger doorstroomden, die ontbreken op dit moment al lange tijd. En hij heeft daar een bepaalde visie op. Nou ja, als je die uh, een keertje uitgebreid laat toelichten, dan denk je ja. Het is gewoon zo helder als glas. Ja, dan is het dus ook misschien maar één die het kan uitvoeren. Dat is Johan Cruijff zelf. Waarom wordt hij niet ja. aangesteld als directeur van deze beursgenoteerde onderneming? Nou ja, kijk, dat is een, een, een probleem uit het verleden geweest. Johan die heeft steeds heeft die op afstand de zaak uh, geadviseerd en begeleid. Ja. Ja. En dat was tevens ook de kritiek die hij kreeg van heel veel mensen binnen de club. Ja, luister, uh, Johan, we willen je beste uh, binnenhalen... en we willen ook jouw visie omarmen, maar neem dan ook verantwoordelijkheid. Nou, ja. uiteindelijk is hij onder die druk min of meer bezweken, hè? zo moet je dat zien. Ja. En heeft hij uh, het jasje van, van, uh, van de commissaris aangetrokken, van een van de vijf commissarissen? Ja, maar niet van dat van directeur. Nee, dat van directeur, maar dat kan je van Johan ook niet verlangen. Waarom Johan niet? Johan is, uh, nou, is 65, uh, bijna 65, dat wordt hij in april. Nou ja, er zijn en mensen als... die, uh, nee, die Kroes is 70 en die is eurocommissaris hè? Jawel, maar kijk, ik denk dat uh, Johan Cruijff, uh, de functie van de directeur, dan ben je 60, 70 uur in de week. Gemiddeld ben je bezig met Ajax ja. en uh, daar heeft Johan geen zin meer in. En dat moet je ook niet van Johan, uh, denk ik, meer uh, verlangen. Laat Hoe oud was het nu? Louis. Ik denk dat Louis, maar dat zeg ik uit mijn hoofd... iets van 59 is. Ik ja. heb ja, dat 50. niet zoveel, hè? Ja, maar die ambieert dat. Dat is wat anders. Maar Johan heeft die ambitie niet meer. Ja, maar Johan het is heeft... de lijn van Johan Cruijff. En, dat en, het, klopt, is, en maar... het is Johan Kruijf die altijd langs de zijlijn staat te roepen. Dat klopt, dat is ook zo. Maar dan hoef je niet per se de jas van een directeur aan te trekken. Hij kan ook de jas van, van adviseur dragen. Of, maar... of, of welke functie dan ook. Als hij maar betrokken blijft... Bij het gebeuren van Ajax. En maar die betrokkenheid die heeft hij de afgelopen maanden denk ik uh, wel erg duidelijk laten zien. Maar die jas die hij nu dus aan heeft, die past hem dan toch niet zo goed? Of die zit nee. hem misschien niet zo lekker? Nee hoor, dat, dat, uh, dat is inmiddels gebleken. Dat uh, wil je met Johan aan de slag. Dan moet je, zoals hij vroeger in het veld, droeg hij het nummer 14. Nou, dat was al een nummer dat boven de 11 uitsteeg. <laughs> En dat betekende al min of meer de vrije rol. En die had hij ook in het veld. En die eigende hij zichzelf ook toe. Omdat hij gewoon een fantastische voetballer was. Maar meneer Molenaar, iedereen die laat directeur hem nu wordt. En van... later ook gewoon die, die vrije rol houden. Ja. Hij hoeft er niet voor betaald te worden. Nee. Hij doet het allemaal om niet. Maar weet u wat en... het probleem is met zo'n vrije rol? Iedereen die directeur wordt van Ajax. en daar uh, aan de knoppen gaat zitten. en het gaat even niet zoals Johan Cruijff wil. dan wordt hij kapotgeschreven in zijn column in de Telegraaf. of hij staat weer ergens te roepen. Die man heeft toch geen leven? Die hangt toch aan de touwtjes van Cruijff. En als hij niet doet wat Cruijff wil, staat hij weer langs de zijn te, te roepen. Nou ja, daarover zou dat, dat is in het verleden, dus is, daar, is het daar misgegaan dat ja. er toch mensen zijn aangewezen die niet uh, direct de goedkeuring en, en, uh, en de sympathie van Johan konden wegdragen. Ja. En ik denk als je dat van tevoren goed invult en van tevoren met Johan Cruijff op zoek gaat naar die directeur en op zoek gaat naar de andere mensen die belangrijke posities invullen, ja. dan, zal dat, uh, dan zal dat niet meer aan de hand zijn. Maar waren deze problemen vooraf dan niet te verwachten? Als je weet dat Kruif toch graag die vrije rol wil. En zich moeilijk kan schikken, bijvoorbeeld in, in ja, wellicht wat samelijk nou ja, spraak. Nee, dat is ook zo. Ik, heb, uh, ik was een van de leden van de voordragscommissie destijds. En wij zijn ervan uitgegaan dat Johan was de eerste commissaris. En we gingen op zoek naar vier andere commissarissen. Ja. En wellicht hadden we ons toen al moeten realiseren... maar wij zijn ook, laat ik zeggen, onder de druk van, van, van de buitenwacht... zijn wij min of meer bezweken. Wij dachten, nou, Johan kan dat wel Johan past dat wel. Laat hem nou maar gewoon die rol van commissaris spelen. Maar al snel daarna bleek gewoon dat... Wat ik hiervoor al zei, laat hem gewoon in een vrije rol opereren. Ja. En, en laat hem niet gebonden zijn aan allerlei beursregels en allerlei facetten. Maar nou ja, niet ook gebonden zijn aan beursregels. Hebben. Het is een beursgenoteerde onderneming, zeg. Jawel, maar hij is er wel aan gebonden. Maar laat hem in ieder geval vrij in die zin dat hij op het terrein van het voetbal, dat hij, dat hij zijn ding kan doen. En dat er andere mensen omheen dan hem sturen en hem helpen en hem faciliteren. Dus Johan Kuijf nou, had dat... nooit commissaris moeten worden? Ik denk dat wij daar een fout gemaakt hebben, ja. Ja, en ja. hoe lossen we dat op? Nou, dat is al, min of meer is dat al opgelost oh. door uh, in die zin dat zowel de ledenraad als de algemene ledenvergadering hebben ja. inmiddels uh, vrijwel unaniem hebben ze besloten tot het uh, wegsturen van, van deze ja. raad van commissarissen ja, en die... voltallig. Dus alle vijf. Heeft u er spijt van, meneer Molenaar? Nou, In die zin heb ik spijt dat wij met die voordragscommissie destijds mensen bij elkaar hebben gezocht uh, waarbij we als uitgangspunt hebben gehanteerd uh, dat de mensen die we zochten niet eerder een bestuurlijke rol of een Ajax achtergrond uh, mochten hebben. Behalve dan Edgar Davids en Johan Cruijff, ja. de twee technische mensen. Ja. Nou, gebleken is gewoon dat je een dergelijke positie heel moeilijk kunt invullen. Zonder dat je, laat ik zeggen, enig Ajax-verleden met je meedraagt. Ja. Omdat het gewoon een hele lastige, moeilijke club is. Maar ja. uh, het, is, het heeft toch iets treurigs. Hè? Ik bedoel, het is een ja. grote club. Uh, en de twee, de twee grote namen bij uitstek die die club succes hebben bezorgd. Cruijff als speler, van Gaal later als trainer. Die staan straks allebei bij het oud vuil. Nou, kijk, in die zin... In ieder geval, dat is de conclusie van, van rollenbollen met elkaar over straat gaan. Nou ja, dat, dat is niet helemaal waar. Want het plan van Johan is inmiddels, wat ik zei, uitgerold. En, ja. en, en, en, en is en is verheven tot, tot het beleid van Ajax. Ja. Dus wat dat betreft blijft Johan. En Johan is erelid, Johan Cruijff, en ja. vergeet, vergeet, vergeet dat niet, want ja. erelid betekent dat je dus bij elke vergadering die binnen de club plaatsvindt en bij elk overleg kan je aanwezig zijn. Als hij het op tijd weet natuurlijk. Als hij het op tijd weet. Maar Johan heeft inmiddels hele goede korte lijnen met de mensen die nu uh, uitvoerend zijn. Hè, zoals de hoofdtrainer Frank de Boer, Dennis Bergkamp, Wim Jonk Ruben Jonkin. Die mensen die nu Leiding geven aan dat gehele technische gedeelte, daar heeft hij dagelijks contact mee. Ja. Dus ja, hij, hij is van alle ins en outs, is hij, uh, is hij inmiddels op de hoogte. En wil, hij dat, ook, wil, ook, wil dat ook zijn, hè? dat is ook een heel belangrijk aspect. U hebt Kruijf de afgelopen dagen gesproken, zei u daar straks aan het begin van dit programma. Hoe kijkt hij zelf terug op de afgelopen weken? Nou ja, hij verbaast zich over, uh, laat ik zeggen, de, de, de strijdbaarheid die, die hij uh, bij de andere vier commissarissen tegenkomt. Hè. Nu, nu er zo'n overgrote meerderheid, of uh, bijna unaniem, ja. de, binnen, binnen de club heeft gezegd, en dat is de grote aandeelhouder, hè, de grote aandeelhouder, dat wil zeggen, de club bezit 73% van de aandelen van uh, de NV, ja. en die grootste aandeelhouder heeft nu bijna unaniem gevraagd, aan die raad van commissarissen, stap nou eigene beweging op, want anders moeten we dat straks via een buitengewoon algemene vergadering doen. En moeten we nog naar de ondernemingskamer. Nou, die weg willen wij allemaal abso oh, absoluut niet in. Ja. Dus ga nou eigener beweging weg en geef ons de gelegenheid om nieuwe commissarissen te zoeken. Dat gaat maar Johan dus verbaast zich erover dat, dat die mensen een dergelijk signaal... Gewoon niet oppakken. Van Gaal dus niet als nieuwe directeur in uw ogen, zei we daar straks? U hebt daar de ik, argumenten ik voor kan me dat, Ik kan me dat heel moeilijk voorstellen. Wie wel. Ik uh, Nou ja, er zijn, denk ik, uh, naast Van Gaal nog wel andere kandidaten die... Uh, maar goed, dat is niet aan mij. Hè, Wie? Want eerst zal er straks... Uh, zal er, nou, ik denk dat Marco van Basten bijvoorbeeld nog steeds geen uh, uitgespeeld station is. Ik denk dat Marco, die is destijds... Is hij... Uh, is hij onderwerp van een bepaalde strijd geworden. en heeft zich daar heel bewust. en dat deed hij ook heel knap. op de achtergrond gehouden. Ja. Maar ik denk nog steeds dat Marco. de ideale voetbaldirecteur is van Ajax. U denk... wilt van Basten daar? Ja, heel graag. En denkt u dat potentiële kandidaten daar nog überhaupt zin in hebben? Want het is toch een beetje een wespennest waar men zich in steekt. Nou ja, ik denk het wel, omdat, daar heb ik het ook in het begin over gehad, Ajax blijft gewoon fascinerend eh, voor, voor iedereen. Dus eh, er werd ook geroepen, ja, er zal toch absoluut niemand meer zin hebben om commissaris te worden van deze NV. Ja. Nou, als ik u zou kunnen laten zien, dat doe ik niet. Het aantal aanmeldingen wat ik de afgelopen maanden heb gekregen van hele gekwalificeerde en bekwame mensen... Hoeveel zijn er? Nou, ik heb er een stuk of 25. Die kan ik zo uh, bellen. En die zijn Sorry. bereid om, om zich beschikbaar te stellen binnen Ajax. Niet alleen als commissaris, maar ook in uh, de eventuele hoedanigheid van directeur. Ja, dus maar goed. Het... daar is geen gebrek aan, want het trekt. Het trekt gewoon mensen. Maar u hebt een voorkeur voor Van Basten net als algemeen directeur, zegt u. Heeft hij ervaring in het leiden van een beursgenoteerde onderneming? Want u zegt net zelf, de NV, de NV, de NV... Zijn aandeelhouders, het is een beursgenoteerd fonds dat zich uh, moet houden aan de beursregels? Ja, nou ik denk dat uh, Marco met steun van een goede raad van commissarissen, waarin dus wel uh, één of twee mensen moeten komen te zitten die uh, van want te weten wat dat betreft, die uh, ervaring hebben met het uh, leiden van een beursgenoteerde onderneming. En Marco kan zich dan puur gaan focussen en richten op uh, op de techniek en op het begeleiden van die techniek. Maar meneer Molen de Raad van Bestuur van een beursgenoteerd fonds, die bestuurt. En de Raad van Commissarissen houdt toezicht en u draait nu de zaken om. Ja, nee, maar dat gebeurt, ja, dat klopt. Dat is waar wat u zegt, alleen in een club als Ajax, dat is vaak een discussie. Wat u zegt in het normale bedrijfsleven is dat aan de orde. Maar waar je hiermee te maken hebt, binnen die Raad van Commissarissen, dat is dat er ook heel vaak sprake is van emotie. En die emotie, ik weet het, is heel fout en het kan heel verkeerd zijn, maar dat leidt er vaak toe. En daartoe worden de commissarissen ook vaak gedwongen hè, door de omstandigheden om zich nauwer met het beleid te bemoeien dan ze eigenlijk zouden willen. We ben hebben ik? dat in het verleden vaak gezien ja. en dat is bijna... En we hebben allerlei boeken, we hebben een plan coronel geschreven dat het niet ja. moest en weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar op de een of andere manier is het gewoon emotie. En het managen daarvan, dat vereist gewoon af en toe dat die commissarissen er bovenop zitten. Ja, iets voor u, meneer Wellink? President Commissaris bij Ajax? Nee, kijk wat ik vind is, is, is, is vrij duidelijk. Die club moet van de beurs af, dat is punt 1. Uh, ik heb geen verstand van, uh, van, van Ajax. En ik heb er ook geen affiniteit mee. Maar... maar er is geen geld om die beurs van de beurs af. Of ze moeten zich naar nee, de beursregels gedragen. En ja, Kruif doet me toch denken aan... En ik had grote bewondering voor hem als voetballer. Als Heintje Davids. Uh, die geen afscheid wil nemen. Er allemaal bij betrokken wil blijven. Uh, bij mij doemt het angstbeeld op als ik dit allemaal zie. De, deze enorme betrokkenheid. Dat hij er op zijn negentigste... Zich nog als adviseur mee bemoeit, maar dan als een dwingende adviseur. Uh, en nog steeds alles probeert te regelen. Even volgens de letter van ja. de wet. U zegt dat het fonds moet van de beurs af. Ja. Uh, daar is, dan moet je aandeelhouders gaan afkopen, want het, de beurskoers is ja. gezakt. Dus dat verlies moet je dan ja. gaan compenseren. Anders verkopen mensen hun aandelen simpelweg ja. gewoon niet. En de club heeft die reserves niet in kas. Is er ook een scenario denkbaar dat het bestuur van de beurs het fonds van de beurs afgooit? Ik heb daar niet over nagedacht, echt diep. Maar ik heb wel eens gedacht, er is alle aanleiding... om een onderzoek te doen naar de governance, om het deftig te zeggen... van dit beursgenoteerde fonds. U vindt dat, uh, dat er een onderzoek zou moeten komen? Ja, dit is een rommeltje. Nou, daar laat ik me niet over uit. Dat moeten ze zelf bepalen. Maar nou, het is een rommeltje. Een als, ik, over? als ik hier hoor zeggen uh, dat het toch een hele speciale club is en dat je dan uh, op een bepaalde manier dan toch uh, daarmee moet omgaan. Er zijn regels voor beursgenoteerde uh, uh, ondernemingen. Meneer Molenaar, heeft u wel ja? uh, rekening hier bijvoorbeeld hier ook mee gehouden? Waarmee? Nou, dat men zou zeggen, haal dat maar van de, van, de, van de beurs. Want ja, zo over nou de, ja, de, de regels iets... en dit kan niet. Er is binnen Ajax al heel veel, uh, de discussie is vaak opgeleid, uh, kunnen we, uh, we delisten, zoals, uh, zoals ze dat zo mooi noemen. De wat? Delisting, dat ga je ja. dus van de beurs af. Ja. En, maar men heeft uitgerekend dat dat de club tussen de 40 en de 45 miljoen euro gaat kosten. Ja, tenzij u van de borst wordt afgegooid, dat er dus inderdaad, wat nou het hier net zegt, een officieel onderzoek komt, omdat jullie er zonbende van hebben gemaakt bij Ajax. Nou ja, het schijnt dat die regels, uh, die beursregels zoals ze zijn opgelegd, dat die wat dat betreft nog aardig uh, worden nageleefd. Aardig of worden nageleefd? Nou, in, in, laat ik zeggen, er is wel eens een puntje van kritiek wat betreft het naar buiten treden. Maar de regels aan zich worden, wat ik heb begrepen, correct, worden die altijd gevolgd. En er is nog geen aanleiding geweest om überhaupt in die richting maar te denken ook. Maar dus ik hoorde dat, Peter R. Vries, die bij de aandeelhoudersvergadering is geweest... mijn grote vriend laatst bij de Wereld Draai Door zeggen... dat, uh, dat Johan Cruijff de stukken niet eens had gelezen als commissaris. Um, ik heb dat ook horen zeggen. En dan ging het dan met name over het jaarverslag. Nou, hij zegt, ik kan dat wel gaan lezen. Maar ik heb, ik heb toch geen enkel verstand van die cijfers. Maar hij is vrij, commissaris dat bij. Commissaris dat klopt. We zouden niet weten hoor... dat hij persoonlijk aansprakelijk is ook. Want dat is dat een weet hij allemaal heel goed. Dat weet hij allemaal heel goed. En, uh, maar hij heeft gezegd: ik heb als portefeuille gekregen de techniek. En, die techniek... en Geen cijfertjes. En niet de cijfers. Zo, dit, ja. dit geldt niet voor een beursgenoteerde onderneming. Je kunt wel taken verdelen, maar je blijft als, als collectiviteit... en Klopt. ook individueel verantwoordelijk voor de belangrijke onderwerpen. Dus de, ja, maar dat blijft ja, hij ook. Dat ja. is ook. En die aansprakelijkheid en ja, Dan moet je dus ook op de hoogte stellen van wat er gebeurt op die uh, belangrijke Nou, ja, Hij is er wel van op de hoogte gesteld. Alleen hij heeft er onvoldoende inzage en verstand van om... om uh, om daar, laat ik zeggen, echt uh, nauwkeurig van op de hoogte te zijn. Dus daar kom je gewoon niet mee weg? Zo kom je als commissaris niet weg met de mededeling dat je commissaris bent... maar dat je er onvoldoende verstand van hebt? Nee, daar kom je ook niet mee weg. Maar er is toch nog geen sprake van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid wat dat betreft. Dat is wel eerlijk. Ja, hij is gewoon eerlijk ja, wat dat betreft. Jeetje, nou, hij is open het is en eerlijk. Scannen, ja. maar... maar geeft dit nou allemaal niet aan uh, dat, uh, dat Ajax eigenlijk gewoon helemaal niet aan de beurs thuis hoort? Uh, ja, daar kan ik me niet over uitlaten. ik, Daar is destijds voor gekozen. Ik dacht in 1996 of 1997 is daarvoor gekozen, voor die gang. En ik heb, daar, ja, ik heb daar geen enkele betrokkenheid bij gehad. Die mensen hadden daar toen hun redenen voor. En er is in het verleden wat dat betreft, ja, heb ik begrepen, in ieder geval nooit echt, echt kritiek geweest. Het aandeel wordt nauwelijks verhandeld. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Ja. En om ze daarom van de beurs af te halen, ja. Ik zou heb daar nooit echt serieus over he? nagedacht. Meneer Molenaar, het zou, het zou het dan hebben we al die veel. regeltjes ook niet. Klopt, en het heeft er ook voor gezorgd dat er een bijna onmogelijke structuur is binnen de club. Ja. Want we hebben een, een, een vereniging, uh, dat is AFC Ajax, dat is de vereniging die dan weer 73% van de aandelen houdt in de NV... waar weer een raad van commissarissen zit. Ja, en een ledenraad en een bestuur en een, van tezamen nou, 27 is... mensen... die dan straks nee. weer weg moeten voor de bestuursraad. En ook daar loopt nee, het een nou, beetje kijk, vast. De ledenraad is inmiddels opgelost. Ja. Die 24 leden, daar zijn we gelukkig vanaf, die Poolse landdag. Zeker. En nu hebben we gewoon een bestuursraad bestaande... nu nog uit vijf mensen, die gaan op zoek naar twee anderen. Zodat we straks zeven bestuursleden hebben. Maar had de en, voordrachtscommissie wij hopen ook in ieder niet geval een dat problemen. er weer komt nu? Sorry. Had de voordrachtscommissie voor die bestuursraad ook niet wat problemen om de juiste mensen op de juiste plek te vinden, omdat men toch via, nou ja, wat achterkamertjes en gekonkel daarin probeert te komen? Uh, nou, de voordragscommissie heeft daar geen problemen mee gehad. Maar wat er gebeurt binnen zo'n vereniging, en dat zal niet alleen bij Ajax zijn, maar bij elke vereniging, dat is dat je uh, vaak bepaalde stromingen, verschillende stromingen met verschillende ideeën hebt. Dat maakt het ook vaak leuk, hè, dat er uh, verschillend naar dingen wordt gekeken. Maar ook heel nou, lastig. Het maakt het tevens lastig. Dus die voordrachtscommissie die had op een bepaald moment uh, het aantal kandidaten bij elkaar. Nou, dan kwam er weer kritiek uit die hoek en er kwam er weer kritiek uit die hoek. Want die wilden ook weer hun kandidaat, wilden ze daar binnen hebben. Dus dat was allemaal heel, heel moeilijk, heel moeizaam. Maar uiteindelijk is er uh, vorige week gekozen voor een vijftal leden met een uh, overgrote meerderheid. En die vijf gaat op zoek naar nog twee, zodat we een bestuursraad straks hebben van zeven mensen. Die hopelijk de club, hè, dan heb ik het alleen over de club, nog niet over de NV, maar de club weer in goede banen kunnen leiden. Vindt u het niet zo jammer, meneer Molenaar, dat het eigenlijk helemaal niet meer over het voetbal gaat, maar alleen maar over dit soort dingetjes en regeltjes en mensen en poppetjes op de juiste plekken? Nou ja, dat, dat is even nodig, denk ik. Uh, we hebben vorig jaar is, is, is deze lijn ingezet, hè. het is de fluwele revolutie genoemd. Nou, die gaat nou eenmaal gepaard met nu en dan wat hectiek en en en spannende beweging. revolutie waar wij veel van meekrijgen. Ja, ja, waar het jullie een is wel heel heel veel van meekrijgen. man. Ja, het is niet anders. En uh, het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat ik het boek van Peter Bouwala niet helemaal heb kunnen uitlezen. Dat is jammer. Ja, ik heb uh, ik heb een week vakantie volgende week en dan neem ik het mee voor het laatste stuk. En dan, u dacht dan u laat je ik een stokje weer lekker door naar de volgende gast. Dan ben ik er voorlopig even vanaf. Nee, nee hoor, nee, echt niet, want ik heb ervan genoten. Echt een, werkelijk een maar, fantastisch. Meneer, je oh, zou maar nou, voetballer zijn hè, bij Ajax. Ja, nou ja, het, het lachertje van Nederland schreef ja, krant twee weken geleden. Ja, ja, dat, dat lijkt dat me is toch heel ook. zuur voor u. Ja, maar dat is het toch ook? Het nou, is toch ja. vreselijk wat er gebeurd is? Dat Natuurlijk. is het ook. Maar wij, de, de, geloof me nou dat er alles door iedereen aan gedaan wordt om, t, uh, om ervoor te zorgen dat het weer gaat lopen zoals wij willen. Dat we weer he, die, die prachtige voetbalclub worden. En dat we weer meedoen, ook in Europa. We weten dat de absolute Europese top zullen we nooit meer halen. Dat heeft Peter Buwalda aan het begin van de uitzending ook gezegd. Daarvoor ontberen gewoon de financiële middelen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat Ajax gewoon met regelmaat weer kwartfinale, halve finale van de Champions League zou moeten kunnen halen. Peter denkt aan boek nummer drie volgens mij nu. Nou, ja, dat, ja, zou, ja, <laughs> ja, ja. <laughs> dat is hem denk ik <laughs> wel <ik laughs> toevertrouwd. Ik kan in ieder geval voor behoorlijk wat input zorgen, <laughs> <laughs> laat ik het zo zeggen. Oh, dan moet u samen even rond de tafel denk ik. <laughs> Dit uh, uh, uh, uh, is wel een tragedie, huh? Peter Buwalde. Dit zou je zo kunnen opschrijven. En misschien wel meer dan 500 bladzijden. Of het leven van Johan Cruijff. Nou, bijvoorbeeld. Dat is ook een heel interessant roman uit te trekken inmiddels. Ja, zeker. ja, er zijn er ook al wat aan geschreven, hè? Ja, zal niet de eerste zijn. Nee, nee. Dus dat is al gekaapt, het onderwerp. Nee, ik denk niet dat ik daar een roman over geschreven, eerlijk gezegd. Nee. Nee. Wel, voetbal wel een rolletje speelt, hè, het verhaal. Dus voetbal spreekt wel tot mijn verbeelding. Ja. Dat zeker. Judo ook? Nou, ja. Ja judo, ja, judo ook. Ja. Ja. Judoka. Um, meneer Molenaar, hoe lang blijft u zelf eigenlijk nog verbonden bij Ajax, aan, aan Ajax? Nou, ik, uh, ik hoop, we hebben nu de bestuursraad. <coughs> de bestuursraad zoekt nog twee mensen. Dan moet er een raad van commissarissen worden geformeerd met in ieder geval wat meer... Ajax-historie dan de vorige keer. Zodat ja. problemen sneller kunnen worden getackeld. Mensen vanuit de club zelf. En dan is mijn rol uitgespeeld. En dan ga ik weer lekker met mijn kinderen op de tribune zitten. En hoop ik van een uh, prachtig Ajax te kunnen gaan genieten. Want daar is het allemaal voor bedoeld. Ja, wat gaat u dan doen? Gewoon ja. weer als advocaat aan de slag? Ik ben als advocaat elke dag aan de slag, oh, 60 ja? uur per week. Heb je daar nog wat tijd voor dan? <laughs> ja, zeker. Ja, daar maak je tijd voor. Iets wat je lief is, dan, uh, dan ga je daar gewoon af en toe voor uit de weg. Dat werkt nou eenmaal zo. Je moet af en toe moet je dingen opofferen. En hier thuis heeft dat best af en toe tot wat, uh, tot wat spanningen geleid. Maar ik wat maar vragen? Peter ja, ja. Nou, B. Ja? Hoe bent u er eigenlijk in geslaagd om na uw voetbalcarrière nog advocaat te worden? Dat is wel bijzonder, volgens mij. Dus ik, heb dat, uh, <laughs> ik heb dat uh, tijdens, mijn, uh, tijdens mijn voetbalcarrière, had ik als voorwaarde, toen ik naar Ajax vertrok, op twintigjarige op leeftijd, had ik als voorwaarde gesteld bij de toenmalige voorzitter Ton Harmsen. Van joh, ik wil, ik wil het wel doen, want toen bestond het transfersysteem nog, maar dan wil ik daarnaast gewoon gaan studeren Genole. aan de Universiteit van Amsterdam. En ome Ton, die was, daar, uh, die was daarvoor in, die vond dat een uitstekend idee. Dus eerst bij Ajax heb ik mijn propedeuse afgemaakt en later bij Feyenoord mijn doctoraal. En dan zou ik zeggen, de nieuwe directeur is bekend of niet? Ik bedoel, nee, ziet nee, met nee, een, nee. uh, nee, een academische studie. die, nee, uh, die dat, is vaak, je niet. dat is vaak geopperd, maar uh, daar ligt mijn ambitie niet. Waarom ik heb dat wel ooit? Nou, daarom niet. In, in, kijk, ik ben inmiddels 22 jaar advocaat. En ja. ik heb een prachtige praktijk in Amsterdam Zuid. En uh, daar ben ik heel, uh, heel content met prachtige uh, partners. En uh, ja, dat wil ik voorlopig, wil ik dat in ieder geval blijven doen. En, en misschien ooit, hè, als ik ooit de advocatuur vaarwel zeg. En dat zou misschien, ik ben nu 53, over een jaar of tien zijn. God ja. willing. Om dan, ja, om dan misschien bij Ajax iets, iets, iets, uh, iets concreters te gaan doen. Dan ja. wat ik nu doe. Dus we moeten dat u, voorlopig niet tien jaar andere. wachten. Ja, zoiets. En u werkt nog 60 uur per week op dit moment? Ik ben 50, 60 dus uur als meer. advocaat bezig, ja. ja. En ja, dat, dat vind ik zo. ontzettend leuk. Ongeveer de tijd die de directeur van een Ajax uh, Kwijt, ja, die is dat, dat, ja, precies. En, en, men dus heeft u mij weet ook, wat het is. Ja, men heeft mij ook gevraagd om commissaris te worden... of een bestuursfunctie, maar ik heb daar gewoon eerlijk op gereageerd. Jongens, daar heb ik de tijd niet voor. Nou, of, of geen zin in al dat glazen. Nee, absoluut niet, want ik zit nu ook in het glazen. Dus dat, zit dat er heeft middenin, een, in, ja. Ik glazen. zit er middenin en ja. ik krijg de ene uh, schop van achteren naar de andere. Maar dat interesseert me allemaal niet. Allemaal liefde werk uit papier voor Ajax. Alleen ik heb nu uitzicht op een, een, een einde in die zin dat ik denk dat er in het voorjaar dat het allemaal af zal lopen. En dat we weer de goede dingen binnen Ajax kunnen gaan doen. En dat mijn rol dan is uitgespeeld. Dus, uh... Snakt u naar rust? Ja, wat dat betreft wel. Absoluut, ja. Ik zou het wel prettig vinden als het uh, langzamerhand gewoon uh, gaat rollen. En ook de bal. Ja. En we het niet meer hierover hebben, maar alleen nog maar over de prestaties op het veld. Juist. Zo is over dat. voetbal. Ja. Meneer Klim <laughs> de... klimlacht erbij. <laughs> ja. Nou, dit Ik heb trouwens al wel een vraagje ja, ja, aan... Als dat mag. Zeker, zeker. Een vraagje aan meneer Wellink. Ik heb dat uh, natuurlijk als advocaat ook een beetje gevolgd... Die, die hele crisis en alles wat daar omheen hangt. En de pijlen zijn nogal gericht de afgelopen maanden op de banken... en de rol van de banken. Uh, ik kan mij zo voorstellen dat... Uh, ik, heb daar geen, ik heb daar onvoldoende verstand van om te zeggen... dat het de schuld van de banken is geweest. Maar ik kan mij wel voorstellen dat uh, de overheid, de wetgever vooral... Dat er strengere regels komen ten aanzien van, uh, van die banken. Zoals bijvoorbeeld, uh, we hebben in Nederland de NMA, hè, de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Die is er echt in geslaagd om op dat terrein uh, echt uh, dingen te verwezenlijken. U ziet de heer Wellenke daar geen rol weggelegd voor de overheid. Om straks die, die, die grote kolossen, om die in ieder geval kleiner te maken. En om de banken, datgene wat ze mogen doen, om die wat meer van hoger hand te reguleren om, om, om ja. dit soort crisis in de toekomst te voorkomen. Nou, dat ik. Ja, er, er komen erg veel nieuwe regels. Die komen vanuit het internationale speelveld. Eh, banken klagen al over de, het aantal nieuwe regels... en hoe diep ingrijpend eh, die zijn. Het broeide is dat deze crisis is in belangrijke mate ontstaan... in eerste instantie buiten de financiële eh, gereguleerde sector. Eh, is gekomen uit Amerika... Waar meer dan de helft toen de crisis begon uh, van de financiële uh, partijen... of partijen die zich met financiële zaken bezighielden niet onder enige vorm van toezicht stonden. Mm -hmm. Maar ik ben het met u eens, er moet, er moet strengere regelgeving komen. Ik heb een beetje ambivalente gevoelens als het gaat uh, om wat u zei... over die grote banken die moeten dan worden opgebroken... Uh, het beroerde is, als je kijkt naar de feitelijke ontwikkeling in de wereld... dan zie je sommige banken allemaal groter en groter en groter worden. Juist na de crisis of door de crisis. Want die hele grote Amerikaanse banken... maar ook hele grote Chinese banken zijn er aan het ontstaan. Ja. Dat lijkt bijna niet tegen te houden, dat, dat proces. Daarover gaan we zometeen uitgebreid ja. verder praten. In het laatste uur van de laatste dagen op 1. Na het nieuws van 11 uur gelezen door Jan van der Putten. Blijf bij ons hier op Radio 1.